Ja, je zal maar op straat lopen en je uh, nou, moet je ineens nodig naar de wc reizen. Hoor. Dan denk je, oh god, nergens een wc te bekennen. Maar je kan natuurlijk niet zomaar op straat zitten uh, buiten ja? ja, je kan natuurlijk wel uh, ergens tussen twee geparkeerde auto's in plassen Of tegen een boom. Maar poepen wordt wat lastiger. Ja, of je moet het in een partiek doen, man nee, dat gaan we niet doen natuurlijk. Ah, daar gaat het volgende lied over. Ik moet zo nodig poepen, poepen, poepen. Ik moet zo nodig poepen, ik moet zo nodig poepen. Ik moet zo nodig poepen, poepen, poepen. poepen. Ik, moet poepen, poepen, poepen. ik moet zo nodig poepen, nee ik hou het niet meer op. Oh wat een strop, oh, ja. oh wat een strop, oh jee, ja. oh, ja. ik hou het niet meer op, ik moet zo nodig poepen, poep. Zo nodig. Poepen, poepen, poepen. Oh jee, oh jee, oh jee. Nergens is zo'n wc. Oh jee, een en ik ben aan de diarree. Oh, dat hou ik niet meer uit. Oh, dat wordt rennen, rennen, rennen, rennen. Oh, ik voel me zo dodziek. Oh, domme. Portiek. Oh, jij, oh, jij, oh, jij, er is nergens een wc, Ik nee, moet zo met de scheiding. Ik kan er niet meer uit. Oh, zo me, jongen, jongen. Jonge. Wie haalt me uit de nood? Ik kan natuurlijk niet scheiden in de goot, want dan ziet iedereen het en dan sta ik daar voor joker met mijn broek op mijn schoen. Oh, oh, oh, oh ja, ik kan daar ook niks aan doen. Oh, oh, wat voel ik, muziek. Hé, hey, daar is een portiek en daar leg ik die bolus niet ja hey daar hey Zo doe je toch oh sorry meneer sorry meneer wel lees. oh oh oh oh oh au, au. oh oh lucht oh op.